Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika.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 Achmenting, achmenting, achmenting, achmenting, achmenting, achmenting, achmenting. like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 And takes away my pain And so far she hasn't run Though I swear she's had her moments She still believes in miracles While others cry in vain It's all about soul It's all about faith and a deeper devotion It's all It's all about...